22 december 2016. Christmas is coming. Leven de republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen een gun. Beat is Dit is de Bataviren Podcast. En uh, deze aflevering hebben we als gast Arnoud Maat. Hij studeerde geschiedenis, politicologie en politieke communicatie aan de UvA. Daarnaast zat Arnoud in het bestuur van de jonge democraten, van de jonge vereniging van D66. En zijn debuutboek De Particratie gaat over de verstrekkende macht van onze politieke partijen. Hé hey Slatta, ga eens bier halen! Ja, voordat we beginnen met onze gast wil ik alle luisteraars en gasten van harte uitnodigen voor onze Nieuwjaars 5, 4 januari... Heffen wij namelijk het glas op het nieuwe jaar en drinken we ons moed in om ook in 2017 de politieke correctheid te bestrijden, interessante gasten podium te bieden en in het algemeen te strijden voor het behoud van de westerse beschaving, middels onze Batavieren podcast Dit alles in de Art Deco-omgeving van het Café Americanum te Amsterdam, die ons doet denken aan vroeger, toen alles beter was. Kom gezellig langs en ontmoet de presentatoren en de gasten die onze podcast tot een succes hebben gemaakt in 2016. Entree is uiteraard gratis, maar consumptie zijn voor eigen rekening. Goed, uh, welkom Arnoud, heel fijn dat je dit interview wil doen. Ja, dankjewel. Uh, dan, het wordt wel serieuzer hoor, dan dit. Oké, okay. <laughs> dat gaat wel zien. Uh... <laughs> um, uh, je hebt een boek geschreven, de Particratie. je bent ja. uh, lang actief geweest, of lang, maar voor uh, de jongerenvereniging van d 60 ja. jonge democraten. Nog steeds lid zelfs. Nog steeds lid? Ja. Oké, okay. maar eigenlijk heb je in je boek, begrijp ik, d 60 een beetje stuk geschreven. Uh, ik haal D60 als voorbeeld aan van waarom het bestel van binnenuit hervorm eigenlijk uh, bijna onmogelijk is. En daar is zij natuurlijk een perfecte case study van, omdat mm -hmm. zij begonnen als een populistische partij en uiteindelijk totaal tot het establishment zijn gaan behoren. Uh, ja, en Dat is wel interessant, dus dan vraag ik me af, ja, hoe kan dat nou? <tus> en eigenlijk uh, komt het erop neer, of dat is een beetje de conclusie. Dat je uiteindelijk vanzelfsprekend wordt ingekapseld in dus noem de particratie, dus mm -hmm. de eerschappij van partijen. Yeah. Omdat uh, je ja, uiteindelijk toch ook zult mee moeten doen met de spelregels van die particratie. Dus uiteindelijk moet je uh, om mee te blijven doen, zetels halen. En niemand gaat natuurlijk op jou stemmen als vernieuwende partij vanwege de democratie. Mensen willen graag korte termijn uh, zijn standpunten binnenhalen. Uh, dus je moet ook een inhoudelijk profiel aanmeten. Nou, en als je dan weer enige gezindheid wil uitstralen, dan moet je dus weer afspraken maken binnen die partijen. En krijg je vanzelf weer een hiërarchie binnen die partijen. En voor je het weet zit je gewoon ingekapseld in dat, in dat uh, systeem van, met die partijmacht. Dus um, ja, op die manier ja, probeer ik een beetje ook te waarschuwen voor, voor toekomstige uitdagers uh, die we nu ook hebben. Hè, dus Forum voor Democratie, VNL, geen pijl straks. Mm -hmm. Van let op, uh, doe dit in ieder geval niet op deze manier. En, uh, en leer ervan. Ja, want 50 jaar verder is er weinig overgebleven van de, de kroonjuwelen van D66. Nee, dat, dat is helemaal niks meer. En ik merkte uh, dat er ook nooit over werd nagedacht. Uh, ik had zelf een werkgroepje binnen de Jong Democraten over democratie. En dat deden we met drie heren eigenlijk. Op de vijfduizend op leden. Voor de rest boeit het eigenlijk niemand. En je zag ook laatst trouwens dat d uh, is toch wel verbinden de referenda. Binnen de correctieve referenda. Maar uh, ze willen geen Europese verdragen meer aan een referendum onderwerpen. Ja. Uh, dus, maar dat is eigenlijk waar alle referenda over gaan. Uh, uh, nu en in de toekomst, denk ik. Omdat daar juist een heel groot pijnpunt zit. Ja. Ja. Dus je ziet dat ze alleen maar reactionairder aan het worden zijn. Nou ja, en als je ook kijkt hoe ze dan omgegaan met hoek in een referendum... wat nog niet eens corrigerend, bindend was, maar alleen maar adviserend... Uh, daar hebben ze zich ook nu gewoon eigenlijk tegen de uitkomst uitgesproken. Terwijl zij zouden juist de referendumpartij moeten zijn. Ja, maar precies. Dat zijn ze al niet meer. Het is wel heel grappig. Uh, er wordt altijd Kees Verhoeven in de media. Die klopt zichzelf dan op de borst van ja, wij hebben het referendum mogelijk gemaakt. Dus ja, niet zo zeker dat ze tegen referendum zijn. Dat is helemaal niet waar. Je had de initiatiefwet in 2009, dacht ik. Als je was GroenLinks, PvdA, D60 die dat mogelijk maakten. Maar daar waren Europese verdragen ook wel uitgezonderd. Uiteindelijk al de SP nodig voor een meerderheid. En toen uh, hebben zij, uh, via de SP, die hebben alsnog die referenda uh, of die Europese verdragen in, uh, erin weten te rommelen. Wat anders sowieso het hele referendumplan niet doorging. Maar dat is überhaupt nooit uh, de bedoeling geweest van D66 dat, dat we hierover, over Oekraïne, een ja. referendum zouden houden. Dus ja. dit, dit, ik vind het eigenlijk wel logisch hoe ze zich uh, opstellen, ook al ben ik het niet mee eens. Maar... Ja. Ja, Europa blijft toch een beetje het lievelingetje van D66, het is toch een soort heilig project voor ze nog steeds. Ja, ze hebben ook wel gezegd van we hoeven geen Nexit referendum, daar zijn we eigenlijk gewoon te scheidig voor. Niet met zoveel woorden, maar daar komt het wel op neer natuurlijk. Ja, ze weten dat waarschijnlijk de meerderheid tegen, tenminste voor een Nexit gaat stemmen, daar zijn ze bang voor? Ja, daar zijn ze bang voor, maar als je nu bij... Maar bij, bij peilingen zien we wel dat, dat de meerderheid nog steeds wel voor uh, de EU is. Okay. Alleen wel een stapje terug. Ik, bedoel, ja. ik, ik zou zelf, prima als er een next referendum komt, ik zou zelf ook uh, tegenstemmen, denk ik. Daar ik wel ben ik net iets te bang voor. Ik wil wel een stapje terug ook. Maar niet uh, met, meteen helemaal uit. Maar eigenlijk moeten we eerst gewoon even afwachten hoe het Engeland gaat. En misschien valt het heel erg mee. En dan wil ik mijn standpunt wel wijzigen. Ja. Ja. Maar uh, die, op dit moment ben ik daar iets te, iets te bang voor ook nog. Ja, want met de Brexit is het inderdaad ook iets van, we kunnen eigenlijk pas vijf of misschien zelfs tien jaar na de uitreding pas echt zeggen ja. wat, wat de impact is geweest. Uh, van uh, En ook afhankelijk van wat voor organisaties zich gaan vormen als alternatief. Uh, de EVA bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus dat, uh, wat is jouw motivatie geweest of jouw achtergrond geweest om, om het boek te gaan schrijven? Uh, wat, wat zijn een beetje voorbeelden, want je hebt het nu in algemene termen gehad ja. over de particratie en, en hoe D66 daar eigenlijk is ingerold. Ja. Uh, wat was voor jou de aanleiding? Wanneer dacht je van oké, okay, ik, ik signaliseer dit, uh, signaleer dit uh, en, en ik ga hier een boek over schrijven? Uh, nou, praktisch gezien uh, liep ik toen al tijd mee bij de jonge Democraten, uh, bestuur gezeten ook. Mm -hmm. uh, toen ik begon met het boekschrijven was het daar net uit, volgens mij. Uh, maar ik had wel de hele tijd meegemaakt hoe dat nou eigenlijk werkt binnen zo'n club. Hoe hoger je komt eigenlijk. ...in de chirurgie, zelfs bij zo'n klein clubje als de jong-democraten... Al, ja, hoe slap je je ruggraad toch uh, dient te worden. Want ja, anders maak je het zelf heel erg moeilijk. Ik was toen ook al een beetje op zijn keerpunt... ...ook aan alles zat te twijfelen qua inhoud. Maar ik zat wel steeds artikeltjes te schrijven. Ik was persverlichter uh, voor Europa en zo en de open grens. Maar ik dacht ook bij mezelf... ...ja, eigenlijk slaat het helemaal nergens op wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, je doet het toch maar... ...omdat anders maak je jezelf onmogelijk. Dus, uh, dus daar hoef je me ook niet over klagen. Ik heb er veel van geleerd, maar... Uh, ik, ik merkte bijvoorbeeld ook, uh, elke week krijg ik we mijn notulen van de fractievergadering. Ja, dus echt met Pechtold en de rest van de fractie. Dus dan zag je gewoon steeds hoe erg uh, Pechtold de baas was. Ja, en want, eigenlijk deed de fractie dicteerde. Misschien ook nog even voor de luisteraar die jouw boek nog niet kent, mm -hmm. of, of de, de, de grove lijnen van jouw boek kent. Het gaat er eigenlijk over dat binnen partijen echt te weinig discussie is. En dat eigenlijk uh, Kamerleden zichzelf te weinig als individu profileren, maar eigenlijk altijd alleen met de partijlijn blijven volgen. Uh, ja, omdat ze anders een, bij, een baan kwijtraken. Dat zag je bijvoorbeeld ook in het geval met D60. Iedereen wilde bijna wel door. Uh, er was ook heel vaak tegenspraak binnen die fractie. Maar uiteindelijk, ja, Pechtold die maakt de lijsten en zo. Dus hij uh, bepaalt eigenlijk hoe, hoe het verder gaat met jouw carrière als Kamerlid, Dus uiteindelijk moet je het wel met hem eens zijn, want dan is het gewoon klaar. En dat is gewoon. He, ik, ik dacht van, nou ja, D66 is dan nog de meest democratische partij, maar het viel ons wel tegen. Ik denk, hij is niet om D66 af te zeiken, maar je hebt dit binnen elke partij. Mm -hmm. En je ziet overal dat die fractiediscipline, bijvoorbeeld, uh, hij is 99,999% uh, aan mijn hoofd. Dus dat is gewoon vrijwel, alles is gewoon dicht gemetseld qua hoe er gestemd wordt. En dat is dus door die macht van die partijen, want die, gaan, die kunnen gewoon spelen met die politici. Omdat die politici zonder die partijen nergens zijn. En dat, gaat dus hier, mm -hmm. en daar, dat is eigenlijk de kern. He, die die dat overlapt heel vaak met uh, wat uiteindelijk de uitkomsten zijn in de democratie. Maar hij, soms is het ook in tegenspraak. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij zijn Oekraïne-referendum. Dat we dus wel uh, stemmen tegen het verdrag. Maar uiteindelijk kunnen die partijen er gewoon van maken wat ze willen. Uh, en, en, en in meerderheid zeggen van ja, we gaan toch rectificeren. Ja. Dus ja. Ja, want als ik even advocaat van Duivelwos uh, ga spelen. Um, hoe erg is het dat je in één partij gewoon één heldere lijn intern hanteert. Um, dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Zolang die partij maar uiteindelijk ook doet wat de kiezer wil. Dat lijkt me het, het hele essentie van het probleem, toch? Ja, maar het heeft dus met die macht van die partij te maken. Dat je, hè, dus die blokvorming, dat is gewoon één uitvloeisel ervan. Mm -hmm. Maar je ziet daardoor ook dat die blokken akkoorden met elkaar kunnen sluiten. En heel vaak gaat dat goed, hoor. Dus, uh, maar het gaat te vaak fout, denk ik. Mm -hmm. En Het komt toch omdat die uh, binding tussen politici en burgers... Gewoon toch te, te weinig, uh, of te, te, ja, wordt onderbroken door die partijen eigenlijk. Die zitten daar nog tussen. Ja. En die houden ons een beetje, hè, ons als burgers houden die, uh, die ons op afstand van die politici. En dat gaat daardoor wel heel vaak mis. Ja, dus als ik het goed begrijp zeg je eigenlijk, uh, burgers willen een ander beleid dan wat de politiek op dit moment doet. Hè? of het, het staat er te ver vanaf. Vaak wel. Alleen door die particratie kan het niet van onder naar boven in die partij doordringen. Nee, de vaak de niet. Worden. Want uiteindelijk, daar komt het eigenlijk op neer, uh, ben je altijd verantwoordingsschuldig als politicus aan je partij en niet aan die burger. Nou. He, de, je moet hoog op die lijst komen en anders, ja, anders is het gewoon klaar. En daar gaat de burger niet over, dan gaat die partij over. En heel vaak, uh, ja, je hebt nog wel een congres en zo, maar daar maakt het niet, niet zo vaak uh, iets uit. Maar heel vaak zijn het dus die partijtoppen die echt alle macht hebben. En uh, ja, dat, dat lijkt mij gewoon gevaarlijk. En je ziet nu ook dat... dat aan het afbrokkelen is, hè, dat hele systeem. Dat mensen steeds ontevredener worden, mensen steeds minder lid zijn van de partij. Uh, ook, ook steeds op andere partijen gaan stemmen. Dat ze zich helemaal niet meer verbonden voelen met, met een bepaalde partij. Dus uh, ik denk dat het wel tijd is om, voor verandering. Ja, want, want zou je dan niet gewoon kunnen zeggen van, nou ja, als je ontevreden bent met een partij, dan stem je gewoon op een andere partij toch? Zo kun je dan toch partijen afstraffen die niet naar burgers luisteren of die geen interne discussie toelaten? Ja, de, de, als het systeem zou werken, zou dat inderdaad kloppen. Maar die partij zit toch steeds tussen die politicus en, en, die, en, die, en, en die burger. Dus ja. uiteindelijk gaat, maar je ziet ook, die, die stemmen die gaan nu naar partijen als, als, als PVV... die zichzelf compleet onmogelijk maken, of SP. Ja, goed, dan stem je nu op een partij die dan niet uh, onderdeel is van de partijkwartel. Zeg maar. Dus van PvdA, GroenLinks, D60, CDA. Die partijen die altijd wel uh, in het kabinet komen, ja, behalve GroenLinks dan. Maar die proberen toch zich nog wel constructief op te stellen. Ja. Als je op zo'n partij stemt, uh, dan uh, weet je wel dat, je, dat, dat die partijen wel invloed hebben op beleid. Maar je weet uiteindelijk alsnog niet wat er met je stem gebeurt. Dus je stemt bijvoorbeeld op VVD. En je weet dus wel dat die in de regering gaan komen. Maar uh, als jij stemt omdat je geen geld meer naar Griekenland wil, bijvoorbeeld. Ja, dan kom je alsnog wel bedrogen uit. Dat is dan wel een beetje het gevaar. Ja, ja maar een, ja, een, een partij kan natuurlijk, of een, of een volksvertegenwoordiger, kan natuurlijk nooit één op één in beleid... Uh, realiseren wat, uh, wat hij belooft, wat zijn programma is. Uh, wa nou, waarom waarom niet? Dat zou prima kunnen als die partij niet zo bepaald was. Dan heb je gewoon politici met een programma of gewoon ideeën en ja, beloftes. En ja. die kunnen ze gewoon nakomen omdat ze alleen maar uh, bang hoeven te zijn voor die burger die op die beloftes heeft gestemd en niet meer uh, bang hoeven te zijn voor die partij, die alsnog tussendoor kan zeggen: van ja, oké, okay, we gaan toch wel geld naar Griekenland doen, want dat is nou eenmaal een deal die we hebben gemaakt. Ja. en uh, je ziet ook dat één man zich daarvan probeerde te onttrekken binnen de VVD-fractie, Joost de Verne en uh, die is uiteindelijk ook keihard afgestraft die mag uh, niet eens meer op de lijst komen ja, ja, want die de, stemmen uh, dus, wat, wat er gebeurd was, uh, uh, die wilden die belofte aan de kiezer dus wel handhaven, ja. uh, die de partij eigenlijk had gemaakt. Dus hij wilde eigenlijk de partijlijn volgen, ja. om het zo te zeggen, en uh, komt nu niet meer op de lijst omdat de partij een andere kant op ging. Hij ging niet mee, dus dan is het gewoon klaar. Ja, hij hield zich juist wel aan die belofte van geen noodpakket meer naar Griekenland. Dat was in de zomer van uh, 2015. Ja. Uh, ja, en de rest is richtig gewoon. En, uh, hij, hij krijgt nu de rekening, zeg maar. Uh, Nee, maar als we dan naar een situatie gaan, uh, uh, want waar ik bij ben heel, heel benieuwd naar ben, uh, uh, is, is de oplossing hiervoor. Uh, je zou bijvoorbeeld naar een systeem kunnen gaan waarbij je geen partij hebt, waar je dus alleen maar directe volksvertegenwoordigers hebt. Maar nou, je hoort al geluiden die dat zeggen, bijvoorbeeld uh, Geert de Wading, die, uh, die komt al uh, af en toe in het nieuws daarbij, uh, met, met het idee van misschien moeten we eens voorbij die partijen denken. Dat mm -hmm. uh, vind ik een interessante gedachte, maar ik zie dan niet zo goed voor me wat dan het alternatief zou moeten zijn. Um, dus ik, ik ben nog steeds wel voor partijen, ook omdat die vaak wel, uh, kijk wij zijn wel veel met politiek bezig, dus wij kunnen wel al, allemaal overzien uh, wie, wie, wie voor wat staat, maar partijen geven in beginsel wel een soort van overzichtelijke, uh, uh, uh, ja, die geven in ieder geval overzicht over wat de scheidslijnen zijn binnen het parlement. Uh, dus als je tien partijen hebt, nou, dan heb je wel een beetje een basisidee beginnen ja. om te krijgen van wat, wat uh, tegenstellingen kunnen zijn. Niet per se moeten zijn, maar in ieder geval kunnen zijn. Ja. Uh, partijen zijn nog steeds om, om, om de elite op te leiden. Dat is op zich niet zo, uh, niet zo slecht. Uh, dus ik denk wel dat, dat partijen wel heel nuttig kunnen zijn nog steeds. Maar ik wil ze dus minder macht geven. Daar gaat het eigenlijk om. Maar, maar, maar ik bedoel, als, ik, als ik jou nu zo hoor hè, ja. en ik zou een, een, een, een gemiddelde burger zijn. Mm -hmm. Dan zou ik denken, nou, wij gaan gewoon Brit Wilder stemmen. Want die do doet wel wat hij... Die... Zegt. Ja, maar dan stem is tegen je belang, omdat het dan geen wil, dus natuurlijk nul invloed heeft op beleid. Dus ik snap het heel goed. Maar wel als het uh, premier is straks, hè? waar staat nu grootste ja, in de het peilingen? Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want, ja, hij kan grootste in de peilingen staan, mm -hmm. maar al had hij in zijn eentje uh, 60 zetels, ja, de rest uh, moet hem uh, gewoon niet en dan komt hij niet in een kabinet. Ja, dus het uh, dus daar is eigenlijk, je eigenlijk niks aan. Je, je, hebt, je hebt altijd nog andere partijen nodig die dus weer die partocratie. ...hebben, ja. waardoor je nog steeds ja, geen, geen goede werking van, uh, van het parlement ja. hebt. Feitelijk. Ja, zeg maar als je die partij mag niet zo hebben en Geert Wilders die zou 35 zetels hebben... ...dan zou die uh, in wisselende coalities af en toe op onderwerpen, zoals bijvoorbeeld migratie... Ja, ...dan zou die wel uh, invloed kunnen hebben, omdat hij veel zetels heeft. En geen coalitieakkoorden moeten worden gesloten, maar dat moet eenmaal wel. Dus je kan wel Wilders stemmen, maar die zet zichzelf buiten spel. Ja. Uh, dus daar heb je niks aan. Het is echt volledig tegen je belang om op een Wilders te stemmen. Ja. Maar stel je nou voor dat we meerdere Wilders-achtige zouden hebben die uh, geen leden hebben bijvoorbeeld, hè, een partij zonder leden. Mm -hmm. Ja, uh, als, je, als je niet echt zeg maar, een partijorganisatie hebt als zodanig, kun je ook geen particratie hebben, lijkt mij. Is het dan niet een optie dat je dan veel meer van dat soort politici krijgt dan de standaardpartijen zoals we ze nu kennen? Is dat geen mogelijke oplossing? Ah, bedoel je te zeggen dat, dat bijvoorbeeld bij Wilders, eh, die heeft niet zo'n heel partijapparaat mm -hmm. achter zich aan, dat daar geen particratie heerst ook. Want hij is de partij. Hij bepaalt voor elk poppetje binnen die fractie wat ze gaan stemmen. Dat is echt best wel... Ja. Uh, Paraniër die gebeurde daar volgens mij. Dus uh, daar, daar is het ook wel... Uh... Tuurlijk, maar wat, wat mij betreft, als, ik jou, als mm -hmm. ik jou goed begrijp... of als ik een beetje doordenk over wat je zegt... het uiteindelijke probleem dat je wil oplossen is volgens mij... partijen luisteren niet naar burgers. Maar Geert Wilders lijkt me juist de enige partij op dit moment... die wel heel erg die burger vertegenwoordigt en de stem van de burger is... ...en die misschien ook problemen benoemt, die andere partijen bijvoorbeeld niet benoemen. Ja, ik weet niet. Je hebt heel vaak ook wel... Ja, ...vertegenwoordig wel veel burgers, maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen... Van, ja, ...bij gebrek aan beter mm -hmm. uh, ga ik maar op Wilders zitten. Ook al is die voor uh, kopvolle taks en zo. En, het moskeeverbod is vaak het extreem voor mensen. Maar ja, bij gebrek aan beter gaan maar hè, voor een Wilders uh, stemmen. Maar Wilders die kan inderdaad dit ook doen. Juist omdat hij nooit uh, verantwoordelijkheid uh, wil dragen. Dus ja, ja dat is... Ja. Dus, op zich, het is fijn voor mensen die zich dan gehoord voelen, maar je hebt er niks aan. En hij kan dit alleen maar doen omdat hij toch niet hoeft samen te werken. En wat volgens het huidige systeem is wel, uh, uh, ik zeg niet dat het per se moet. Want ik wil eigenlijk helemaal van die coalitieakkoorden af, maar volgens het huidige systeem moet dat wel. En Wilders doet dat niet. Ja. Nou ja, kijk, het, het, het, het begrip wat bij mij heel erg in mijn hoofd opkwam uh, uh, toen ik las over, over wat je hebt geschreven, mm -hmm. is uh, het mandaat van de kiezer wordt nu uh, misbruikt, zou je eigenlijk kunnen zeggen, door politici. He, de, ze doen gewoon niet wat waar mensen voor ze op hebben gestemd. Vaak niet. Nee. Um, uh, zou het dan bijvoorbeeld niet een idee zijn om uh, in plaats van evenredige vertegenwoordiging zoals we het nu hebben, dat we bijvoorbeeld richting een uh, districtenstelsel zouden gaan? Daar uh, ben ik niet zo voor. Want uh, zoals in Engeland en Amerika bijvoorbeeld, ja, daar heb je ook problemen. Volgens mij dat, dat, dat lost dat niet veel op. Ook met die districten en zo, heel vaak uh, lokt dat ook een soort van uh, politieke apathie uit bij mensen. Want bijvoorbeeld als ik nu in Amsterdam, dan zit ik dan in een linkse district en dan als rechtse stemmer bijvoorbeeld... ...ja, het geen zin om naar de stembus te gaan, want je ja. zit toch in een linkse district. Dat soort toestanden heb je ook in Engeland. Dan zie je bijvoorbeeld als een UKIP, die haalde volgens mij 3 miljoen stemmen of zo. En die hadden volgens mij gewoon nul zetels in het parlement. Dus ja. Dat soort scheve verdelingen mm -hmm. krijg je dan. Ja. Dus ik vind die evenredige vertegenwoordiging, ook omdat het heel veel diversiteit ook weer ja. uitroept, uh, dat ben ik op zich niet tegen, uh, vind ik het een goed systeem. Maar je zou bijvoorbeeld wel naar die lijsten kunnen kijken. En dus binnen dat evenredige systeem naar die lijsten. Die zijn nu helemaal dichtgetimmerd door die partijen. Waardoor politici verantwoording moeten afdragen aan die partijen. Je zou ja. wel dat meer aan burgers kunnen overlaten. En dus kunnen kijken van oké, okay, ik ga nu alleen maar kijken bij die lijsten. Want je moet die lijsten wel gewoon houden, dat is gewoon eenmaal de kieswet. Maar binnen die lijsten ga ik niet meer kijken uiteindelijk naar de volgorde. als dus bijvoorbeeld uh, PvdA krijgt 30 zetels. <laughs> Een zeer hypothetisch geval op dit moment, maar we gaan het zien. Uh, dan is het normaliter zo dat de eerste 30 personen dan het parlement gaan. Maar bijvoorbeeld als nummer uh, 60 op die lijst... Uh, qua voorkeurstemming bijvoorbeeld uh, uh, tweede is, naar nou de lijsttrekker... dan mag hij ook gewoon het parlement in, want de burger... Ja, die ja. gaat over het mandaat. Daar, daar zou je wel naar kunnen kijken. Dan krijg je volgens mij een veel eerlijker systeem. Maar is dat niet deels al zo? Er komen toch mensen wel eens op voorkeur stemmen? Nou, bijna dat nooit. Is, uh... Dat is in uh, uh, of ik nee, denk hoor uh, Is echt, niet uh, bij ons uh, Ja, dat is, dat, dat is de enige. Uh, bij de vorige verkiezingen. Ik dacht dat het in uh, sinds uh, 1917 is het echt uh, een stuk of zeven keer gebeurd ofzo. Nee, dat... Zeven, acht, op twee handen te tellen, in ieder geval. Want, dus, want, want komt dat dan voor wordt. omdat iemand daar boven de kiesdrempel zit qua aan te stemmen? Of omdat binnen de partij dan wordt besloten om die persoon maar een plekje te geven? Uh, nee, omdat dat iemand echt op eigen kracht... Hm. Hè, dus maar op een onverkiesbare plek, zoals hm. Piet Ontzicht, die stond op plaats 50 of zo, of 43, ja. maar voor CDA. En want de CDA die had maar 13 zetels of zo, dus dat was veel te laag eigenlijk. Maar hij voerde een campagne in zijn eigen regio, in Overijssel, en toen had hij 40.000 stemmen of zo. Dat is echt super veel. Ja. Ja, uh, dus die, die komt gewoon op eigen kracht uh, erin. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: nou, in theorie uh, heb je het systeem helemaal niet nodig, we kunnen allemaal een eigen campagne voeren als politicus. Maar ja. ben ik wel dat het echt super stressvol is. Dat is ook logisch dat Pieter Omzicht als enige dat, dat aandurfde. Uh, want het systeem nodigt uit om gewoon lekker in te likken bij een partij. En dan eindig je gewoon bij de top 10 of zo En dan kom je gewoon op je stip het parlement in. Ja. Dat is veel aanlokkelijker. Ja, maar dat vraag ik me af. Uh, want je wilt dus af van uh, die, ja, die uniformiteit zeg maar, binnen, binnen partijen. Ja. Uh, en de macht daarvan. Uh, maar dan zou je toch zeggen, van dan, dan, dan moet je toch heel erg voor zijn... dat, dat politici dus hun eigen campagne gaan voeren zoals Pieter Omtzigt dat heeft gedaan. Dan, ja. dan zal lang niet iedereen... 40.000 uh, 40 stemmen kunnen halen. Uh, maar... Daar uh, ja, ben ik ook dus heel erg voor. Ja, ja, ja dus dat, dat vraag ik me al af. Dat is gewoon puur op basis. Alleen. Het is wel stressvol, maar dat is ja. wel hetgeen wat ja. je, uh, waar je een voorstander van bent. Ja, denk ik. ik zeg alleen maar... Je, moet dan, hè, je hebt niet zo'n voorkeursdrempel, dus je moet 15.000 stemmen halen ongeveer. Wil je over die drempel heen komen? Ja. Uh, die zou je gewoon omlaag moeten doen of sterk nog helemaal moeten afschaffen. Dan krijg je vanzelf een dynamiek dat iedereen dus zijn eigen campagne moet voeren. Uh, wel onder een partijnaam, dat kan prima. Ja. Uh, maar je moet dan wel eerst aan iets in, aan die wet doen, anders uh, misschien één keer in de verkiezingen dat in, één iemand dat aandurft, maar je wil eigenlijk dat iedereen dat doet. Ja. Ja. Nou ja, wat, wat mij opvalt aan omzicht, is dat het natuurlijk misschien wel een van de beste Kamerleden van dit moment is. Ja. Kamer, geprezen. Kamervragen, kanon, superkritisch ja. op alles wat het ja. kabinet doet. Maar is, zou dat misschien ook te verklaren zijn, omdat hij dus zo'n direct mandaat van zijn ...kiezers nou. heeft gekregen? Uh, enerzijds wel, ja. ja. Hij stelt zich heel onafhankelijk op. Dat zie je ook. Hij heeft echt een eigen mediaprofiel. En, uh, en hij kan het zich permitteren ook binnen zijn partij... ...omdat hij zelfs ja. stemmen achter zich heeft. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen... ...hij staat nu op uh, plaats 4... ...bij de volgende verkiezingen. Mm -hmm. en hij heeft natuurlijk ook nooit echt tegen de partijlijn... ...ingestemd. Hij doet mm -hmm. altijd wel vrij... eurosceptisch, zo'n ik het idee. Uh, dus bijvoorbeeld uh, blijven onze pensioenen af... Uh, ...die dan naar Europa zouden gaan. Nou, daar valt het ook wel mee, maar dat had volgens mij met uh, financieel toetsingskader te maken uh, uh, vanuit Europa, daar was hij heel erg op tegen, maar uiteindelijk toch gewoon voor gestemd. Uh, tenminste, zo heeft de CDA-fractie gestemd. Uh, wat het heel tegenstrijdig is. Dus uiteindelijk uh, wordt hij wel gematigder, uh, uh, gaat hij dat wel toch dat gematigde CDA-verhaal vertellen. Ja. Daar is hij nu dus ook voor beloond. Dat is eigenlijk mijn, ja. mijn, mijn, mijn boodschap. Dus hij staat nu wel op plek 4. Dus. Ja, en omdat hij beloond is, wordt hij misschien ook weer matige richting. Zijn ja. Dus uiteindelijk wordt hij toch wel een <laughs> beetje ingekapseld ben ik boom. Ja. Daar komt het de, op neer. Het zou misschien beter zijn geweest als hij uh, ook bij de komende verkiezingen weer niet op de lijst terecht was. Gekomen. Ja, dat was veel leuker geweest, dat hij weer <laughs> op eigen kracht uh, ja. dat uh, mogen doen. Maar, zou het staat hem weer leuker misschien. Uh, ja. Ja. Dus, ja, dus je ziet zelfs dan, dan word je alsnog, uh, als, je, als je wel in 2012 de bal hebt gehad, zoals Pieter Omzicht om zijn campagne te voeren, uiteindelijk haalt dat niet zoveel uit. Omdat zo'n partij uiteindelijk uit tactisch oogpunt ook wel denkt: van ja, we kunnen wel weer uh, zo'n lastige persoon in de fractie hebben, maar we kunnen hem ook een beetje temmen door hem te, zo'n hoge plek aan te bieden. Ja. Dat zie je dan wel. Maar wat, dus ja. wat, zou, wat zou nu jouw concrete voorstel zijn? Je zegt eigenlijk van hè, die voorkeurstemmen zouden veel belangrijker moeten zijn dan no. de lijst die de partij samenstelt. Ja. Zou je dan bijvoorbeeld in de wet willen vastleggen dat uh, Kamerleden binnen een lijst... gewoon ...op basis van het aantal voorkeurstemmen gewoon op de worden gezet? Uh, uh, ja, uiteindelijk wel. Dus maar, de partij die mag nog steeds over die volgorde gaan of die lijst die worden ingediend. Mm -hmm. in, uh, en waar je dus in het stemhopje op stemt. Maar uiteindelijk is het uh, doorslaggevend voor wie in het parlement komt... Uh, uh, hoeveel voorkeursteem heb je hebt gehaald. Ja. Ja. Ja, het lijkt zo'n simpele oplossing, hè? Maar zou, ja, ja, ja. zou we dat oplossen? Want ik vraag me ten eerste af... Nee. Uh... Je houdt altijd de kloof tussen, ja. uh, tussen politici en burgers. En je kan je ook op zich afvragen, van, nou, is dat uh, aan de ene kant niet uh, gewoon terecht? Want op zich is uh, dus het ook geen spontane volkswil die dan per se door mij gehonoreerd moet worden. Heel vaak uh, nemen politici gewoon het voortouw. En ik ben ook zeker wel voor leiderschap uh, dat, ...dat politici dat voortouw kunnen nemen. Wat ik alleen wil is dat ze uiteindelijk kunnen afgerekend worden op hun daden... ...als het allemaal niet blijkt te werken, wat, wat die politici hebben bedacht. Dat is het enige wat ik wil. Ja, maar dat vraag ik me dus af. Want stel dat je in het meest extreme ja. geval zou zeggen... ...we hebben geen partijen meer, we hebben alleen directe volks... ...waar je geen voorstander van bent. Maar eh, eh, dan vraag ik me nog steeds af of het niet politicus eigen is... om, eh, ...want ze, worden, ze komen eenmaal in de Kamer en daar zitten ze dan vier jaar. Ja. Uh, de burger die heeft daar dan niets meer over te zeggen. Dus ze kunnen sowieso doen wat ze willen. Of ze nou aan een partijdiscipline vastzitten of niet. Ja. Uh, als ze een eigen agenda uh, hebben. Ja. Uh, of ze die nou tijdens de verkiezingen al hebben gehad. Of dat ze er opeens anders over denken. Om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, uh, dus ik vraag me af. Is het, uh, ligt het helemaal aan die particratie? Of ligt het ook voor een deel ja, dat het politicus eigen is. Om, om te zeggen van nou ja ik zit hier lekker vier jaar. En ik kan lekker doen wat ik wil. Uh... Nou ja, wat betreft het laatste, dat kan dus niet meer helemaal. Als jij uh, verder wil, als politicus, dan zul je toch verantwoording moeten afleggen aan die burger. Of aan je achterban. Dus je kan inderdaad, uh, volgens het huidige systeem, zou je nu, uh, is het niet van ik kan doen wat ik wil, maar ik kan alleen maar doen wat de partij wil. En ja. volgens mijn systeem zou het dan zijn, oké, okay, ik kan alleen maar doen uh, eigenlijk uh, wat, wat, wat burgers in die eind willen. Nee, ik kan ze wel proberen te overtuigen, maar na vier jaar uh, ja. sta ik alleen in het aangezicht van die burger. En niet meer die partij, maar die burger die gaat dan beslissen of ik nog uh, de politiek in mag blijven. Want, want het werkt dus opnieuw inderdaad op basis van ja. voorkeurstemmen. Dus je moet ja. wel ja. de burger tevreden houden. Dus de, dus de ja. politie die kunnen dat nog steeds zeggen, maar dan schiet ze zelf wel in de eigen voeten. Dus dat verwacht ja. ik niet. Maar je zult altijd een kloof hebben. Bedoel, uh, en maar daarom ben ik ook wel voor referenda om dat alsnog weer op te vangen. Want je zult die kloof altijd houden. Dat, dat is wel elite eigen en dat is op zich ook niets aan. Uh, maar er moet wel een soort van vangnet nog zijn om dat uh, weer op te vangen. Dus ja. de referenda als corrigerende. Ja, uh, want ik heb, ja, voetbal, zeg maar. ik heb het liefst echt nooit referenda, want dan zouden ze ook nooit nodig hoeven zijn. Ja, ja. Dan hoeven wij niet op te draven nog een extra keer. Maar als ja. het echt nodig moet en heel veel mensen, wat mij betreft, best een hoge drempel opzetten, dan, uh, dan, dan moet dat wel kunnen in die end. Nou ja, want je geeft in een artikel op TPO, uh, zeg je, langlevende elite, ook al is die stuk. Ja. Uh, ja. <laughs> um, ja. Tegelijkertijd zie je de opkomst van, van initiatieven zoals geen pijl die eigenlijk gewoon directe de democratie wil. Uh, wat zou volgens jou de verhouding moeten zijn tussen die twee? Um, ja, ik heb een beetje moeite met het woord is een beetje semantisch semantische uh, hoor, maar met directe democratie. Voor mij heb je gewoon democratie of niets. Of, niet. of, of particratie of aristocratie zou nog kunnen. Kortom, de wil van de burger wordt ja. opgevolgd of niet. Dat is eigenlijk ja. een beetje... de Ja, precies. En, en, en geen pijl inderdaad zou je zeggen, oké, okay, dus echt direct wat de burger wil, uh, dat wordt dan opgevolgd. Maar ja, ik, ik, ik zei net ook al uh, een beetje van, nou ja, die burger die wil heel vaak gewoon niet zoveel, die, die laat zich ook graag een beetje leiden door politici. Dus het is, hè, niet iedereen, bedoel, uh, voor politieke junkies als ons zou dit wellicht een uitkomst kunnen zijn... om lid te worden en dan uh, te gaan stemmen. Ja. Maar uh, dat is echt een speeltje voor een handvol mensen die dat leuk vinden. En de meeste mensen willen gewoon heel bazaal gewoon... Uh, misschien een vier jaar verkiezingen en dan gewoon een politicus... Uh, waar ze zich in de eerste plaats verwant mee voelen. Dat heb uh, je heel vaak niet, dat mensen zich echt met de partijen verbonden voelen. En dat die partij of die politicus ook nog eens doen wat ze zeggen. Dat is eigenlijk de meest basale behoefte van mensen. Ja. Niet dat ze over allemaal onderwerpen hoeven mee te stemmen en dat in de gaten hoeven te houden. Hè? Want mensen hebben nog meer te doen. Ja, meer hebben ze niet ja. nodig. Ja, dus zeg, ja. zeg maar, is dit, is dit wel echt democratie? Uh, wat is zeg maar, de waarde daarvan als je dit iedereen zou laten doen? Zo ja. grappig, ik heb GPL hier ook op aangesproken op dit punt op Twitter. En ze zeiden ook van. Ja, oké, okay. uh, als wij in theorie 76 zetels zouden halen, dan zou het inderdaad ook niet goed zijn voor het land. Dus geef het mm. zelf ook wel aan van uh, ja, dit is leuk voor mensen die dit, uh, ja. die dit ook leuk vinden. Maar ja. als heel het land volgens dit stem, uh, stemsysteem, met die levende stemkastjes zouden inrichten, ja, daar, daar, daar wordt ons land niet veel beter van. Er dus staat dus geen ja. Kamerdebat meer, of wat dan ook? Dat is dan nee, wel. er zijn ja, geen debatten meer. Nee, dat, en dat, dat heb ik wel graag, dat politici in elkaar. Uh, misschien nog wel kunnen overtuigen van een beter standpunt. En dat ik daar dan vervolgens ook weer ja. met politici op kan afrekenen. Dat, dat ja. soort dingen zou ik wel graag willen behouden. Nou ja, wat, wat, wat ik het uh, vervelende vind van geen pijl... is dat ze dat een hele belangrijke functie van een Kamerlid over het hoofd zien. Namelijk dat een Kamerlid debatten kan voeren... en ook initiatiefwetten kan indienen. Ja. Het ja. enige wat ze nu zijn is gewoon een stemmachine die voor of stemt. En reageren inderdaad. Ja, ja. ja, reactief. In plaats van een visie ja. kunnen presenteren en ergens voor durven te staan. Ja. Ja. ja, ik denk dat mensen dat wel nodig hebben zo'n visie... en dat ze dat niet zelf per se hoeven te bedenken. En als ze dat wel doen, is dat mooi. En dan kan je altijd nog zelf politicus worden of, of weer gewoon... Uh, andere mensen overtuigen, maar in beginsel hebben we wel een elite nodig. Staum dus zegt dat ook in het stuk: een langlevende elite, uh, maar niet per se de huidige elite. Hè. Het gaat wel om het soort elite. Ik ben wel voor voor grote, voor de vervanging van de huidige elite, maar in beginsel het hebben van een elite dat ja. lijkt me echt goed. Maar ja? is het een elite of is het meer uh, uh, eigenlijk het uitbesteden van het politieke werk? Want zo zie ik het ook wel, eens als volks volksvertegenwoordiger dat. Uh, hé, ik zie ja. bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, uh, de, de, als ik een IT-er zeg maar, dan, dan kan die veel meer met IT dan ik. Ja. Uh, uh, maar ja, yeah, die staat niet boven mij, die werkt voor mij. Uh, ja, exact. Die, ja. Zin, uh, ja, als ik dus... me net hoe je dan elite zou definiëren, het is meer bij mij echt een invloedselite dan nog een masselite, die mm -hmm. echt, uh, echt helemaal hun eigen ding kan doen en die ook niet afgerekend kan worden. Dus ja. Ja, in die zin geef ik je wel gelijk inderdaad. Dat een elite dan niet per se echt boven je staat. Ook al zo in de praktijk altijd wel een kloof zit. Omdat zij nou eenmaal vier jaar dat werk doen. En wij ze gewoon een mandaat geven. En ze wel kunnen afrekenen. Maar ja. alsnog is er altijd wel speelruimte voor een elite om zelf dingen te beslissen. Maar, omdat uh, het ook gewoon hun vak is. Ja, en de zit zitten veel minder diep in uh, Ze weten het gewoon vaak uh, gewoon beter. En, en ze kunnen gewoon beslissingen maken op heel veel... Uh, onderwerpen die burgers helemaal niet, uh, niet, niet interesseren. Want uh, er is nu vooral heel veel bijvoorbeeld over de EU en immigratie en, zo en economie. Maar, dat's, maar een aantal van de onderwerpen. Hè. Dus, dat, en ze kunnen nog steeds heel veel zelf doen. Maar in the end staan ze meer naast ons dan boven ons. Want ze, we moeten ze wel kunnen afrekenen. Dus daar ja, heb ik je wel gezegd. Dus de ja. politici staan in dienst van de burger. In een Uiteindelijk zou dat wel zo moeten zijn. Ja. Uh, ja. ja, dat doet me ook even denken. Want we hebben het nu vooral gehad over politici en de politieke partijen. We hebben aan de andere kant de burger gehad. Uh, uh, worden mensen goed opgeleid om, om staatsburger te zijn tegenwoordig? Want je ziet dat mensen uh, veel meer bezig zijn met uh, uh, ja, uh, een beetje SBS6 kijken. Of een beetje Netflix series downloaden. Mensen hebben, geen, ja, hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in het systeem. Of geen interesse meer in politiek. Uh, het wordt allemaal steeds, meer, steeds platter. Mensen zijn veel meer gericht op entertainment. Uh, zijn mensen willen mensen überhaupt wel democratie nog? Of willen ze gewoon dat... Weet ik veel. Uh, de de, de grenzen dichtgaan voor immigranten... omdat ze daar in dagelijks leven last van hebben. Of, uh, hoe zie jij dat? We uh, ja, hebben het over de geschiktheid uh, van de politicus gehad. Maar even over de geschiktheid van de burger. Van tegenwoordig? Uh, zeg maar. uh, dat, dat, dat zijn best wel veel dingen naar elkaar heen. Zeg maar, uh, je hoeft niet inderdaad per se... voor democratie te zijn... Uh. Principieel en dan wel de grenzen dicht willen. Maar ik kan wel zeggen: democratie is wel een tool voor, voor dat uiteindelijk de grenzen dicht gaan, als ik dat zou willen, want de meerderheid vindt dat, dus het kan maar beter ook voor democratie zijn. Uh, dus dat zou. Eh, dus bijvoorbeeld dat je democratie meer gebruikt uiteindelijk voor je eigen doeleinden, ja. in plaats van dat je echt principieel voor democratie bent. Maar ik denk wel dat mensen gewoon in het begin. ze, gaan, ze draven wel om zoveel jaar op in het stemhokje om op uh, een partij te stemmen en dan. Dus, uh, ...dan willen ze wel meteen dat diegene ook het beste van maakt. Dus dat ze wel echt vertegenwoordigd uh, worden. Want daar geloof ik wel oprecht in. Ja, anders zouden uh, mensen onder een dictatuur natuurlijk ook ja. uh, niet zo ontevreden zijn. Ja. Maar, zegt... maar mensen zijn geen... Uh, dat was volgens mij je eerste punt ook. Van, uh, worden ze nog echt goed opgeleid tot staatsburger? Nou, dat mm -hmm. denk ik niet... Uh, uh, Scholen die misschien nee. een niveau achteruit gaan, uh, mensen die veel minder kennis hebben van geschiedenis, of, uh, ja, minder historisch besef hebben, uh, minder met politiek überhaupt bezig zijn. Of is dat, is, is dat überhaupt niet zo, vind jij? Uh, nou, ik denk dat onderwijs, dat, dat daar wel steken laat vallen. Ik bedoel, je hebt, uh, in sommige uh, uh, klassen mag de Holocaust niet eens meer onderwezen worden, omdat je dan problemen krijgt, als echt een uh, extreem voorbeeld hoor. Maar uh, daar zou veel meer toch van bovenaf uh, gewoon moeten worden opgelegd denk ik Want dat komt niet van de onder of vanuit de leerlingen zelf ik komen ook niet voor een plezier uh, naar een geschiedenisles. maar ik denk dat wel meer soort van bieldoens zeg maar wel nodig uh -huh. is om daar ook gewoon vroeg mogelijk mee te beginnen dus gewoon de basisschool uh, uh, ja, ja maar de burger en de, de wapen ja. eigenlijk tegen de, ja, tegen de politiek ja. om zo'n goede uh, ja, uh, ja, ja precies baden, ja. dat klinkt weer zo vijandig, maar, uh, ja, maar uiteindelijk komt het wel op. om de politici eigenlijk ja. af te rekenen. Te ja, uitstellen. absoluut. En wat je zei over SBS6, van, uh, ja, als mensen wijken ook meer af uh, bijvoorbeeld van de NPO, omdat ze denken, van, ja, dat is toch alleen maar links een linkse troep, dus daar ga ik niet meer naar kijken. En, en dat is wel jammer. Ik denk dat de staatsomroep, zeg maar, daar toch allemaal belasting ervoor, mm -hmm. uh, toch wel een, ook verantwoordelijkheid heeft om, om, om, dat, om dat debat weer in goede... Uh, uh, ...weer goed te kanaliseren. En dus niet meer dat we prime primetime praatprogramma's krijgen... ...waar niemand zich in herkent. Want ja. dat jaagt mensen weg. En je en zou die mensen zich. juist moeten, moeten, moeten binnensluiten... ...in plaats van uitsluiten. Ja, want ja, dat vraag ik me even af... ...om terug te komen op dat je zegt... van ...democratie is een goede tool, zeg maar... ...als mensen bijvoorbeeld in het dagelijks leven last hebben... ...van uh, immigranten, dat ze in een achterbuurt achter wonen of zo. Weet ik veel wat. Ja, je ziet wel dat heel vaak... Een ...democratie een beetje vanuit de rechterhoek komt. Hè? Terwijl dat in de jaren zestig... Juist heel erg vanuit de linkerhoek kwam. Het heeft wel met elkaar te maken dat rechts ja, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat nu ook vaak van, nodig heeft. Ja, het ja. emanciperen van de kiezer is nu ja. eigenlijk een rechtsonderwerp. En ja. en, maar om even terug te komen op, uh, op wat je zei van democratie is een leuke tool om bijvoorbeeld die gesloten grenzen te realiseren. Maar ja. we hebben het net gehad over de PVV, Wilders. Dat je zei van ja, al die mensen stemmen erop, maar ze hebben geen invloed. En je ziet nu eigenlijk zo'n tweedeling tussen uh, uh, ja, bijvoorbeeld overwinning van Trump, uh, de brexit, allemaal dat soort populistische... Uh, stromingen, zeg maar. Uh, maar we hebben ook de politiek correcte stroming, die dus heel erg in de media zit, wat je net over de NPO vertelde, ja. uh, die ook in de universiteiten zit. Nou ja, je hebt dan de UvA gestudeerd, dus je zal daar vast wel uh, ja, ja. last van hebben ja, ja. gehad, Misschien, ja, ja. dus ik weet niet. Maar... Ja, absoluut. Uh, uh, ja, vooral bij geschiedenis, wat ik heb gestudeerd, was het heel erg. Uh, maar bij ja, politicologie en communicatie ook wel. Het was zo grappig. Ik, ik had een half jaar geleden had nog een uh, klein essaytje uh, getikt over, over media en hoe ze de islam belichten. En toen had ik volgens mij geen stijl geciteerd. van uh, ja, Dat ze ergens in het topic hadden ze de islam een stom woestijn sprookje of zo genoemd. En toen kreeg ik dat terug van, ja, dat is een beetje offensive. Uh, niet, uh, niet, niet, ja. niet, ja, een beetje, niet uh, respectvol. Uh, maar ze zeggen, ja, maar je ziet toch dat het citaat is. dus is niet wat ik zelf vind. Maar alsnog was voor van, ja, ja nou, van ik, ik, ik citeer alleen maar een andere bron. Uh, dat is dus al blijkbaar, uh, stuit al op zoveel weerstand. Ja, en nee, en je dat, ziet dat, het een beetje met de safe space, maar ook dat fake news uh, gebeuren van laatst. Van dat dat, dat de, de social media ook eigenlijk uh, vanuit de politiek correctie uh, ge correctheid... Ge uh, uh, ja, ...gecensureerd worden eigenlijk... ...en dan vraag ik me af... ...kan via democratie wel, zoals je zei... van ja, ...democratie als tool om die grenzen dicht te krijgen... ...maar kan dat wel? Want je ziet dat wil dus eigenlijk... ...niet zoveel voor elkaar kan krijgen... ...omdat die, dus die partijen willen niet met hem regeren... Nee. Uh, ...en ja, ik heb het idee... ...dat je dus die tweedeling... ...tussen aan de ene kant... Uh, ...ja, de mensen die zich wel voor de, tegen ISIS uitspreken... ...zoals Poetin bijvoorbeeld... ...die ISIS echt wil gaan crushen sinds... Uh, ...die ambassadeur die, uh, die is uh, doodgeschoten... Uh, ja. Trump die zich eigenlijk ook behoorlijk tegen de islam of islamkritisch en, uh, tegen ISIS uitspreekt. Mm -hmm. uh, en dan de EU, zeg maar, uh, uh, ja, die, uh, ja, die, die, die, die een beetje het kop in de, in, in de zand steekt ja. wat dat betreft. Uh, denk je dat, want ja, het lijkt alsof die democratie niet zo is uitgerust... om, uh, ja, om eigenlijk het islamkritische of het realistische woord... Uh, nou, we hebben nu ook niet echt heel veel democratieën, maar maar in het hypothetische geval dat we wel uh, echt, uh, echt een goed functionerende democratie zouden hebben, zou de PVV uh, nog steeds geen meerderheid hebben. Ja. Uh, dus we moet ik nog maar zien of het islamkritische gedeelte in de politiek dan echt een meerderheid zou, uh, zou krijgen en hoe dat dan... ...dat eruit zou zien. Wat nou zie je ja, niet zo vormen? Volgens mij is, is, is het ook een soort algemene wet... Hè, ...dat uh, een partijbestuur is altijd... Uh, ...meer in het midden dan de leden. En de leden zitten altijd meer in het midden dan de kiezers op een partij. Um, is het hele probleem van partijen niet... ...dat zij altijd naar het midden opschuiven... ...omdat ze ook... ...politiek correct moeten gaan worden. Hè? Het, is, het is natuurlijk heel zwaar om... ...impopulaire uitspraken te gaan doen... ...als je een beetje vrienden wil houden in de politiek. Ja. Terwijl tegelijkertijd... Ja, in mijn optiek is een democratie bedoeld om onze cultuur bij elkaar te houden. Ik bedoel, waarom, waarom zijn wij inwoners van dit land? Waarom stemmen wij op mensen in Den Haag? Omdat we ons op een bepaald manier verbonden voelen. Ja, absoluut. Dat is een goede voorwaarde inderdaad voor democratie. Ik bedoel, uh, stel dat, uh, dat wij uh, beslissen, oké, okay, we gaan vakantie hebben hè, met elkaar. En dan uh, hebben we een land uitgekozen. Uh, dan heeft zo'n beslissing alleen maar waarde als we ook echt met elkaar op vakantie zouden willen. Ja. Dus we moeten wel een soort van verbondenheid hebben. Een soort van idee van, oké, okay, wij gaan nu verder met elkaar. Anders kunnen die beslissingen uh, geen waarde hebben. Ja. Dus daar geef ik helemaal gelijk in. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het gewoon de boosheid van, van heel veel burgers is, is. Dat ze op geen enkele manier, die né, typisch Nederlandse cultuur, wat je daar dan ook van mogen vinden, zien ze terug in de politiek en in de media. Hè? Want ja. het, het is allemaal heel politiek incorrect. En alle verschillen worden gewoon... Politiek correct bedoel je? Uh, sorry, het is allemaal politiek correct en, en, ja. en zeg maar, er mogen geen verschillen meer zijn tussen mensen en we mogen nergens meer voor staan, want ja, ja, stel je voor dat je iemand zou kwetsen. Terwijl in mijn optiek is die democratie juist bedoeld om die cultuur te verdedigen die we met, met elkaar ja. hebben. Ik ja, denk precies. dat daar heel veel bovenzijde maar in, lijkt, in zit. Ja, het lijkt weinig uh, tot uiting te komen, uh, want we mensen stemmen wel op PVV, maar er gebeurt niks mee. Uh, nou ja, de NPO ja. is zelfs, ja, de universiteiten die zijn mee in dat, in dat, in dat polycorps. Ja, ik vraag me af, ook al zou je een goed werkende democratie hebben, zitten er niet uh, hele andere invloedssferen, hè? zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter, die, uh, die zichzelf toch wel politiek correct uh, aan het corrigeren zijn en die dus heel erg het nieuws voor ons filteren. Nou ja, dat fake ja. nieuws is nog een stap verder. Maar zeg maar, ik, ik uh, zit zelf bijvoorbeeld best wel uh, op Twitter. Uh, ik probeer altijd wel alle kanten van het debat te volgen en zo, maar uiteindelijk kom ik toch. En ga ik toch de meeste mensen volgen waar ik het mee eens ben. Ja. En dan zit je toch gewoon in je eigen bubbel. En dat zal voor iedereen gelden of nou links of rechts is. Uiteindelijk zit iedereen steeds meer, dat is ook een gevaar, in, in zijn of haar eigen bubbel. Ja. En daar, dat is heel lastig om daar uit te komen. Dat zie ik eigenlijk nog als een groter uh, gevaar. Daarom gaan mensen ook heel niet meer met elkaar in gesprek. Dan ja. worden je steeds meer hervestigd in hun eigen lijk. En dat uh, leidt tot steeds meer polarisatie, wat gewoon onnodig is. Maar aan de andere kant, kijk, die polarisatie, die zou dingen wel makkelijker kunnen maken, want nu wordt eigenlijk ja. alles kapot genuanceerd. want we, ja. moeten, we moeten het allemaal met elkaar eens zijn en we mogen niemand buitensluiten. Nu zie je eigenlijk maar één kant van die polarisatie, namelijk de politiek correcte kant. En bijvoorbeeld, je hebt het over Twitter, maar bijvoorbeeld Milo Yiannopoulos is, ik weet niet of je die kent. Ja, die is eruit gekikt, ja. Die is eruit gekikt, ja, en, maar dan worden er worden niet uh, mensen aan de linkerkant uh, ja. van het spectrum, nee, helemaal gelijk. Uh, ja, ja. of de progressieve kant misschien weer. Uh, uh, eruit gekikt dus ja. het is wel degelijk dat je uh, ja, dat het ge gecorrigeerd wordt zeg maar, en ook op ja. YouTube het schijnt bijvoorbeeld ook, en, en uh, bijvoorbeeld op Google uh, dat, dat bijvoorbeeld berichten van Hillary uh, uh, hoger werden genoteerd dan berichten ja, ja. over Trump ja. uh, dat soort dingen beïnvloeden mensen natuurlijk wel in hun, uh, in hun meningsvorming Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat mensen daar wel steeds meer doorheen prikken. Dat, dat, dat, dus dat is gewoon volgen wie ze willen op Twitter. Ook wordt zo'n Milo eruit er gekikt. Uh, wat natuurlijk kwalijk is. Maar dan zijn er zijn nog steeds <laughs> honderdduizenden ja. uh, varianten op Milo die je alsnog kunt gaan volgen. Waardoor je alsnog uh, ja, toch wel uh, uiteindelijk wel weer je eigen mening bevestigd wordt. Wat op zich uh, niet erg is. Maar het is wel, ik ben daar wel bang voor dat we, dat we wel steeds... En dan kan je nog steeds uh, polarisatie op zichzelf niks goed. Maar als het onnodig is, dat je niet meer met elkaar in gesprek gaat, vind ik dat wel een verkeerde ding. Nou, maar uh, laat ik dan weer eens advocaat van de duivel spelen. Ik, ik heb de afgelopen tijd wel eens gedacht, mm -hmm. misschien was die verzuiling zo slecht nog niet in de jaren 50. Yeah. Want we accepteerden van elkaar dat we anders waren. Ja. Sterker nog, dat we niet eens met elkaar mochten trouwen als het over bepaalde geloven ging. Maar toch hadden we een land dat functioneerde. Het, het land het. functioneerde, maar het was ook omdat de bevolking uh, vrij tam was. Hè. Dus wij vonden het allemaal best toen dat we in onze cel zaten. Wij wisten niet beter. Ja. Uh, en nu hebben we natuurlijk een vrij mondige bevolking die ook wel meer weet. Dus dat, dat, ja, die situatie kan ik niet meer zo meer uh, toepassen op deze tijd. Maar het was natuurlijk wel veel stabieler. Nou, maar die, ik bedoel meer van, kijk, dus dan nu die politiek correcte deken gaat er mm, continu over. Van, ja. Iedereen is hetzelfde, we moeten elkaar allemaal respecteren. We mogen elkaar niet kwetsen. Terwijl ik denk, als je in die zuilen zit, dan accepteer je van elkaar. Ja, het hè? is eigenlijk één hele grote politiek correcte zuil waar we nu met z'n allen bijna in zitten. Ja, en daardoor... Uh, ten, daardoor ten opzichte dus van geen, een diversiteit aan zuilen. En daardoor dus geen binding meer met partijen of met ja. de politiek als geheel. Ja, ja. Ja, ja, en dat vertrouwen verdwijnt in de politiek. Hè? Mensen gaan liever dan uh, maar even Games of Thrones downloaden. Dat vroeger kon ja, ja. je zeggen, van, nou ja, ik sta in ieder geval achter deze partij. En ja. die partij doet nog enigszins wat ik wil, zeg maar. ja. ja. En, en tegenwoordig in ieder geval hun leefwereld. Ook al kan je dan inderdaad zeggen van... Ja, hoe vrijwillig is dat dan? Want je wordt geboren daarbinnen en je wordt helemaal ge, gebrainwashed ja, ja, ja. Niet in een bepaald geloof. En maar je ja, op zich hebt gelijk. Maar je, dus, je ziet nu wel dat, dat het systeem zichzelf daar wel vrij... ...goed gecorrigeerd uh, vind ik. Omdat er nu ook al nieuwe partijen opkomen... ...die dus juist helemaal tegen dat, dat, dat politiek correcte denken aan gehoord willen slaan. Ja. Uh, en je ziet ook... Uh, ja, bijvoorbeeld zo'n VVD zie je ook nog wel een soort van richtingenstrijd... ...een beetje tussen een politiek correct deel... ...maar ook, ja. ook tussen een politiek incorrect deel. Dus die, die, die, die kunnen ook nog wel omslaan. Uh, ja. Maar je hebt dus Forum voor Democratie, VNL... Uh, ja, ...geen pijl straalt het er ook al vanaf... ...maar je hebt natuurlijk geen standpunt. Maar je hebt wel nieuwe uitdagers... Uh, die, die, die dat willen, die dat, die dat willen stuk slaan, die politieke correctheid. Is het wel weer een functie van de media om dat soort uitdagingen ook beter te belichten? Hè? Heel veel mensen kennen nu überhaupt die partijen niet, maar dat, dat zou wel... Uh, ja. Uh, ja. ja, de media willen ook heel erg verwarring uh, zaaien, uh, zoals een voorbeeld... Wat, uh, nou ja, we zijn uh, maandag, uh, ben je ook naar de vorm, uh, van, de democratie, vorm van democratie geweest? We ja. hebben uh, een bijeenkomst over politieke correctheid in de media dan. Ja. Um, en uh, ja, daar ging het ook om dat, dat er verwarring wordt gecreëerd in de media, bijvoorbeeld tussen VNL en FVD en Geen Pijl, door bijvoorbeeld uh, bij een artikel over FVD een foto van Jan Roos te plaatsen of uh, uh, andersom, zeg maar um, dus ja, die media die probeert dat wel te uh, frustreren Ja, Thierry noemde volgens mij één voorbeeld wat ik ook wel heb gezien, maar meer de meeste gevallen gaat het wel goed hoor. Maar alsnog hebben media gewoon die verantwoordelijkheid. om dat gewoon, gewoon goede plaatjes bij de goede artikelen te zetten bijvoorbeeld. Uh, maar, maar ja, ze zouden sowieso wel meer uh, aandacht aan die partijen mogen besteden. Uh, is natuurlijk wel het gevaar. Je hebt natuurlijk wel 50 partijen. Dus hoe ga je die aandacht dan verdelen? Maar waar ik dus bijvoorbeeld heel erg bang voor ben. En dat is ook weer een extreem... Uh, uh, uh, ...een geval... ...dat we straks dus weer zo'n geveinsde tweestrijd... ...gaan krijgen in de media die echt totaal nergens op slaat. Dus dan krijg je Rutte waarschijnlijk. En dan gaan heel veel partijen... Uh, ...of PVV-stemmen ook heen dan... ...omdat Rutte aan de ene kant... Uh, ...in die tweestrijd zit. Hè? Dus dan moet je strategisch stemmen op Rutte. en Aan de andere kant... Weer zo'n asje of zo, daar ben ik gewoon heel bang voor. Dat hij gewoon weer tot grote hoogte gaat stijgen. Ja. Omdat, ja, er moet een strijd komen volgens de media. Vraag ja. ik niet waarom, maar dat is gewoon aantrekkelijk. Ja, ja het dan dus ondertussen een... gewoon lekker samen straks in de regering ja. zitten misschien. Dus dat vooral op die manier die media weer heel gaat bepalen hoe mensen gaan stemmen. Ja. En dat daardoor ook die per, kleine partijen vooral helemaal de dupe worden En we straks weer gewoon met gebakken peren zitten. Maar, maar denk je dan niet dat, dat Wilders hier een stok tussen kan steken? Want kijk... Ze kunnen op een gegeven moment niet om Wilders heen. Hè? Ik bedoel, Hij heeft nu ik geloof ik 6 of 37 zetels. Ja, ja, ja. de grootste partij. De dan heb je ook nog een keer de gordijnbonus. Dat, ja. Die was bij Trump echt aanzienlijk. Ja. Um, hè? Geen enkele peiling voorspelde dat Trump zou winnen. Terwijl hij gewoon, gewoon ja. duidelijk de meerderheid had. Ja. Uh, misschien dat PV richting 40 zetels gaat straks. Um, dan kunnen ze toch niet meer om, om, om Wilders heen. Dan kunnen ze toch niet zeggen van het gaat tussen Rutte en Asje. Ehm. Um, nou ja, dat. dat, dat. Dan zitten meer Rutte en je eigenlijk aan de ene kant samen in ja. tegen Wilders. Nee, uh, daar Wilders toch te weinig aandacht voor. Zeg maar als die, als die 60 zetels achter zich aan zou hebben, dan zou dat inderdaad sens maken. Maar nu zie je toch wel dat VVD ook nog wel behoorlijk groot aandacht heeft hoor. En, en dat je dan heel veel d ers en CDA'ers... die denken van, ja, ga ik toch maar weer... VVD's stemmen, dan heb je een paar... Je hebt ook heel veel PVV'ers, dat zijn eigenlijk gewoon... verkapte VVD'ers die gewoon niet ja. ontevreden zijn. Er. Ja. Uh, en die gaan dan toch weer... en ik geef in die peiling al aan dat ze dan voor Pvv gaan stemmen. Uiteindelijk, zie je keer op keer nu ook... bij de vorige verkiezingen, dat gaat nu ook weer gebeuren. Uh, dan gaan die toch weer naar VVD toe. Ook omdat we dan eenmaal in die twee tweestrijd zitten in de media. Ja. Dus VVD tegen, uh, Ik ben heel bang weer tegen een PvdA. Uh, en uh, ik, ik zeg niet dat het terecht is, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ja. En, en stel even een uh, scenario wat, uh, wat misschien positief is. Stel dat bijvoorbeeld een vorm uh, van democratie uh, zeven zetels haalt, om maar wat uh, te noemen. Uh, jij ja. steunt zelf vorm van democratie, begrijp ik. Ik weet niet of je er helemaal mee eens bent. Of uh, nou, ik ben vooral enthousiast over het feit dat zij echt een hele juiste analyse maken, vind ik. Hè. Dus tegen wat partijkartel. Wat ik dan de partigratie noem maar in, in, in min of meer komt het op hetzelfde neer. Je moet wel bedenken, of, zeg maar, als je meer democratie wil, waar moet je het dan vandaan halen? En dat zijn die partijen. Dat heeft voorover democratie echt heel goed door. Uh, dus denk, ik steun ze daar echt uh, volkomen in. Maar dan vraag ik me af, kijk 50 jaar geleden wilde D66 ook iets dergelijks. En wat ja. je zelf aanhaalt is het uh, citaat van David van der Rijbroek. Dat uh, ja. de ervaring van D66 in Nederland... ...leert dat het zeer moeilijk is om de democratie van binnenuit te hervormen... ...dat is net als een auto repareren terwijl hij rijdt. Uh, dus stel dat FND inderdaad uh, zeven zetels haalt... Uh, ...wat gaat dan voorkomen dat, dat ze niet hetzelfde wachten als, als D66... ...omdat je zelf net beschreef van, uh, hoe, hoe zo'n partij eigenlijk opgenomen wordt in die particratie, zeg maar... Mm -hmm. Ondanks dat ze het niet willen en dus eigenlijk democratie heel vernieuwend zijn geweest. Want ik vind Fvd het best op deze 60 in de beginjaren lijken. Ja, nee, heel goed punt. Ja, volgens mij is het gewoon juiste analyse. Dus dat, dat, dat, uiteindelijk ben ik daar ook wel vrij uh, behoudend in. Van, ja, ik vind het leuk dat er nieuwe uitdagingen zijn, maar je moet wel realistisch zijn. Is dit, is dit de weg? Kan voor of democratie? Nee, ze hebben ook straks naar bijvoorbeeld zeven zetels. Dus dat is nog veel te weinig om dingen te veranderen. Uiteindelijk zul je echt voldoende druk moeten uitoefenen op die grote partijen. En, uh, dit is bijvoorbeeld een middle, door middel, van uh, door een nieuwe partij op te starten. Ja. Uiteindelijk moet er binnen die grote partijen iets gebeuren. En, en daar moet gewoon, uh, uh, ja, gewoon tegen aangebeukt worden. Maar het is wel wat je goed aanstipt, dat, dat, dat idee dat de Forum of democratie... bijvoorbeeld uh, nou, helemaal ingekapseld gaat worden in het partijenstelsel... Ja, dat, dat, dat is wel een reëel gevaar, ja. Daar ben ik ook wel vrij bang voor. Dus, uh, maar jouw dat... oplossing zou zijn hè, om dan ervoor te zorgen dat ze weer op basis van een aantal voorkeurstellen ja. uh, een positie ja, krijgen. Thierry ja, heeft het ook al uh, voorgesteld om dat nu al binnen de eigen partij te doen, hè, dus bij volgende verkiezingen. Uh, 15 maart, dan gaan ze op basis van voorkeurstemmen die zetels uitdelen ja. binnen de oh, ja. democratie. Maar volgens de kieswet kan het niet. En je kan dus alleen maar erop vertrouwen nee. dat mensen dus hun zetel opgeven. Als ze bijvoorbeeld tweede op de lijst stonden, maar niet genoeg voorkeurstemmen hadden. Oh, ja. Maar dat, dat, dat, dus je ik kan ik daar geen unionische afspraak over maken. Dus, dus het is bijna niet te regelen om dat eigenlijk voor deze verkiezingen te doen. Moet je toch eerst weer die wet uh, veranderen. Kan dus. een partij dat niet in zijn eigen statuten uh, intern regelen? Dat ze dat op die manier doen. Nou, je kan niet boven de wet staan, volgens mij. Dat, volgens mij hebben ze dat wel uitgezocht. Ja. Uiteindelijk moet je dan vertrouwen op de mensen op de lijst dat ze ook een zetel afstaan. indien ze niet genoeg voorkeurstemmen hebben. Ja. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat, hoe, in welk stadium ze nu zitten. Maar volgens mij, ik, ik, ik sprak Jerry die de laatste over, heeft hij dat ideaal weer opgegeven. Hmm. Maar hij is het wel mee eens dat, dat, dat die wet wel mee ver, uh, veranderd zou moeten worden. Want anders zeg je natuurlijk over vier jaar hetzelfde. Kijk, het gaat er natuurlijk altijd om dat uh, gevestigde belangen vernieuwing tegenhouden. Kijk, de, ja. de, de kamerleden van FVD nu, die zijn over vier jaar willen ze natuurlijk een plekje behouden. Ja. En dan zullen ze wel inderdaad... En dan begint het spelletje opnieuw. Ja, dan begin je weer. Ja, precies. Ja. Dat, dat is ook de analyse die ik maak en waar ik het dus helemaal mee eens ben. Dat, dat, dat, is, gewoon een, dat is gewoon een reëel gevaar. Dat is ook waarom ik zelf bijvoorbeeld ook niet op die lijst sta. Ik wil ze juist een beetje in de gaten houden. Dat tenminste nog iemand buiten een beetje uh, met, met, uh, neutraal tegenover kan kijken. Want uiteindelijk word je toch uh, dan een partijman, dan ga je naar die partij kijken. Ja. En dat is gewoon. Eh, dat is ja. niet om hun te blemen, als het zou gebeuren, maar het is gewoon ja, een systeem. Ja, ja, dus, dus niet aan is... te ontkomen. N Nog even wat betreft uh, uh, democratische vernieuwing, uh, technologie die we nu hebben, um, controle op partij. Kijk, we merken dat die media niet kritisch is. Hè. Ik bedoel, journalisten die slapen bijna in bed bij politici. Hè. Ik bedoel, die ...worden uitgenodigd voor het Correspondents Dinner... ...die hebben een verkiezingspoliticus ja. van het jaar... ...wat natuurlijk he, de, de grenzen gaan vervagen. NPO in de kranten bedoel je dan vooral. Uh, ja, ja. ja. Uh, uh, tv-presentatoren... ...die D66-Kamerlid worden. Uh, <laughs> ik noem maar wat. Uh, Pia Dijkstra bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, nou is dat misschien niet het beste voorbeeld. Um, wat ik me wel eens afvroeg... Um, uh, ...in hoeverre... Uh, uh, ...kunnen we nu buiten... ...de gevestigde media om politici te controleren? Bijvoorbeeld, wordt er door een externe partij... Bijvoorbeeld ...bijgehouden... Per politicus hoe zij gestemd hebben bijvoorbeeld. Uh, uh, dus kun, je, kun je van buitenaf kun je zeg maar nog meer druk, ja. zonder dat je daar wetgeving of iets dergelijks voor hoeft aan te passen, zou je nog meer druk kunnen leggen op de Kamerleden? Nou ja, uh, fracties stemmen in blokken. Dus hmm. valt vrij weinig bij te houden per Kamerlid hoe ze stemmen. Want, ja, dat is de, uh, de, de natuurlijk Ze beschadigen uh, zich uh, af ja. van de partij. Ja. Ja. Maar, maar het wordt wel, dat wordt alsnog wel bijgehouden hoor. Ja, uh, ik, ik noemde net dat cijfer van procent is de fractiediscipline. En Dat is bijgehouden door een weblog, uh, Sargasso heette die. Mm -hmm. en, en die een dus cijfer is dus zeg maar uh, in uh, hoeveel procent ze in de partijlijn nou, hebben gestemd. De, de, de Sargasso had berekend dat er uh, in een periode, ik dacht uh, uh, 2006, 2012, nee, uh, iets, 2010, 2016, zoiets, tijdspannen van 5, 6 jaar of zo, mm -hmm. dat er 12 miljoen stemmen zijn uitgebracht, waarvan uh, 5. Uh, tegen de partijleiding. Ja. Uh, dus uh, dat je, volgens mij, een paar keer Jacques Monash uh, de laatste uh, maanden. Maar die stemde voor de rest ook nog steeds, uh, st toen hij nog in de PvdA-fractie zat, stemde hij voor de rest nog alles ja. mee. Um, maar, maar niemand doet dat eigenlijk verder. Uh, behalve dan op ethische kwesties, zoals laatst net dat met, uh, met, die, uh, met die, uh, die orgaandiefstal... Ja. Van Pia Dijkstra die je net noemde. Ja. Daar waren ook een paar uh, uh, binnen de VVD-fractie die voor dat voorstel uh, stemden, en de rest tegen. Ja. Uh, maar verder gebeurt dat nooit. Dus het nee. is dus wel vrij weinig bij te houden. Ja, het hele probleem ja. is dus inderdaad van, kijk, stel je nou voor de helft zou voorstemmen, de helft zou tegenstemmen, dan kun je nog zeggen, ik ga niet meer op jou stemmen. Ja. Maar als ze allemaal ja. tegenstemmen tegen wat de partijlijn zou moeten zijn, ja. ja, dan moet je gewoon de partij als geheel feitelijk willen uh, ja, zeggen. Ja. Ja. Ja. Uh, je, je, kan, je kan niet zien wie het wel goed zou willen doen. Maar ja. de overheid ja. zou er wel voor moeten zorgen. Dus gewoon, uh, gewoon, gewoon een website maken, dat je dat gewoon... Ik kan opzoeken, ja. Dat zou ja. heel logisch zijn om, om gewoon digitaal je eigen kamerlid te kunnen tracken, zeg maar. Wat ja. zou het doen zijn? Nou ja, u, u, precies. Hè? En als de overheid dat niet doet, uh, dat, we, dat we daar gewoon een burgerinitiatief voor maken, dat we dat gewoon als een, ja. als een derde controlerende macht zouden kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Um, ik, ik, ik zat ook te denken van, zouden we niet de mogelijkheid moeten hebben om Kamerleden te impeachen? Als er genoeg burgers zijn die zeggen we willen dit Kamerlid weg hebben. Ja, een soort terugroeprecht, uh, wat je uh, volgens mij in een paar Amerikaanse staten ook wel hebt. Dat je gewoon zegt van nou, nu heb je het zo bond gemaakt, ja. van, Die stemt zo die duidelijk tegen, tegen de partijlijn in. Ah, ja. ja zou kunnen, zou kunnen. Maar dan, dan, dan, dan neem je wel een soort van rol weg van leiderschap. Dus, dus dat politici bijvoorbeeld, uh, nou, wat, is, wat dan vaak een gewoon een impopulaire maatregel moeten nemen. Ja. Uh, en dat je dus echt op korte termijn ook al kan zeggen van... Oh, nee, ik wil het niet. Maar stel nou als het achteraf wel uh, goed was gebleken... Ja, ja. dan heb je dus iemand te vroeg geimpeached. ik ben dus wel ja. voor om nog een soort van periode overheen te laten gaan... dat zo'n politicus die zich wel uh, kan bewijzen. En ja, als hij bij verkiezingen nog steeds niet heeft waargemaakt... Ja, dan kan je hem wegstemmen. Maar ik ben, hem wel, ik ben wel bereid om, om zo'n politicus meer tijd te geven. Dus op zich vind ik het, hè, het is een vrij democratisch voorstel... Uh, zo'n impeachment-maatregel, maar ik ben er toch niet voor. Nou ja... Plus dat het natuurlijk weer gekaapt kan worden door... Ja, uh, yeah, door externe. Die, stappen, ja. ...die sowieso tegen de partijen zijn. Misschien dat dat nog te regelen valt. Maar dat is inderdaad ook wel een praktisch uh, bezwaar. Uh, en de politici gaan dan nog minder vrij opereren, zeg maar. Dan, dan ze het ja, ja, doen, denk ja, ja, ik. Ben, de van, ja, ik ben best wel voor vrije politici. Dat ze ja. niet per se één op één moeten doen wat een wat, wat, wat, uh, achterban wil... En, dat ze daar hè, een soort levende stemkastjes, dat ze zichzelf ja. moeten uh, gedragen, maar uiteindelijk zijn wij, al, zijn wij wel de baas en niet, niet, niet de politici, dus moeten mm. ze wel kunnen wegsturen. Ja, het is gewoon die continue uh, evenwicht tussen inderdaad politici wel voldoende ruimte kunnen geven, nou. maar wel op tijd in kunnen grijpen ja. Uh, ja, als ja, het, dus. het moet. Uh, ik heb uh, iets van vijf jaar geleden heb ik een, een artikel geschreven, een, een idee wat ik toen had. Dat noemde ik dan de derde kamer. Nou, lekker origineel. Um, zouden we niet gewoon burgers het recht moeten geven om direct politici te ondervragen? Zoals nu de Tweede Kamer dat doet. Hè? Die, die mag uh, kabinetsmensen uh, naar, uh, naar de kamer roepen. Dat je bijvoorbeeld zegt van we mogen per week mogen we drie burgers afvaardigen... die direct kabinetsleden kunnen ondervragen of gewoon kunnen vragen... Hey, uh, wij zien in de maatschappij zien we dit probleem. Dat is ook in de Tweede Kamer al naar voren gehaald. Hoe zit dat nu? Waarom, waarom gebeurt hier nog niks mee? Ja. Als een soort extra controlerende macht op, op het kabinet bijvoorbeeld. Wat, wat zou je daarvan vinden? Of... Uh, ja, ik ben er eigenlijk voor dat het al niet meer nodig zou hoeven te zijn... als ja. we van een volksvertegenwoordiging ja. zouden hebben... die dat gewoon goed zou doen. Als ja, dus ja, dus het, goed niet het zo is goed functioneert, dan ja. heb je ja. zo'n derde Kamer nodig. Ja. Die zijn voor die controlerende functie ook natuurlijk. Ja. Dus ja. als het goed is... Uh, is dat niet meer nodig als we een echte volksvertegenwoordiging zouden hebben. Ja. Dus maar op zich, ja, als, het als het nodig is, dan zou dat wellicht een optie kunnen zijn. Ja. Nou ja, maar dat, dat, dat kan men net ook gewoon letterlijk gewoon burgers in de ogen moeten kijken. Ja, dat vind ik prima. Die gewoon uh, bij wijze van spreken elke week uh, anders kunnen zijn. Ja. Uh, en ja, leg het maar eens uit aan burgers ja. uh, waarom je dit wel of niet hebt gedaan. Ja. Nou op zich, tegen het idee heb ik geen bezwaar, maar ik hoop alleen dat het dus niet meer nodig is. Opzij. Nee, ja. precies. Als Tweede Kamer zijn werk goed doet, ja. dan uh, is het niet nodig. Goed, laten we zo'n beetje gaan uh, afronden, denk ik. Ja. Uh... Uh, wat zijn jouw plannen voor komende tijd? Uh, wil je meer artikelen schrijven? Komt er nog een boek uit? Uh, uh, wat, wat zijn jouw uh, ambities? Ja, ik blijf sowieso meer schrijven. Ik... Uh zit ook al met ideetjes voor een boek. Maar daar ga ik gewoon lekker een aantal jaar over doen. Daar ga ik niet over haasten. Ja. Ik ga eerst gewoon even afstuderen. En gewoon een baan zoeken. Ik ga gewoon normaal in de maatschappij uh, meedraaien. Dat lijkt me ook niet verkeerd. Nee, en dan, niet. Uh, dan zien we wel verder. Ja, nee, helemaal goed. Heel erg bedankt voor het interview. Het mag, was heel mag interessant. Mag ik nog één ja. vraag stellen? vooruit uh, uh, Wat voor een jaar wordt 2017? Wordt het een jaar van Hooi uh, en vakkels? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ...wordt wel eens over geschreven al... ...over naderende burgeroorlog ja. en zo... Dan schrik ik daar best wel van... ik denk van, nou ja, zo ver zijn we echt niet hoor... Uh, ...we zijn echt geen uh, derde wereldland of zo... Maar, ...en dan zou je echt het kind met het badwater weggooien... Uh, ...maar de ontevredenheid zou zeker kunnen groeien nog... ...als we straks... Uh, Polarisatie. Ja, weer met de coalitie zitten die gewoon uh, uiteindelijk toch weer uh, zich aan de, de wil van het volk zeg maar, onttrekt. Dat zou maar heel goed, goed kunnen, Maar, ja. maar goed, dat, dat, dat gebeurt nu natuurlijk al, hè. Met Rutte die, uh, die gewoon het referendum er even doorheen jassen. met, dus, met ja. een Zo, Maar mensen zouden ook wel gek zijn om weer, uh, als ze daar niet mee eens zijn, om toch weer voor de VVD te stemmen. Maar vanwege een strategische stem. Ja, mensen kunnen tegen hun belangen... Uh, uh, uh, stemmen uiteindelijk. Maar ik probeer nu ook met, met die artikelen bijvoorbeeld een beetje dat frame uh, te kenteren van ja, ga alsjeblieft gewoon stemmen op waar je uh, uh, thuis bij je hoort voelen. En als jij ja. dat bij de VVD ik, ik kwijt kan, oké, okay, prima. Mm -hmm. Maar als jij denkt van ja, uh, ik, ik, wil, ik ben wel een beetje eurosceptisch en ik, ik, ja, als ik op Rutte stem, ik heb geen idee wat er gebeurt... ja, ja. zoek dan even verder. Ja, dan dan kan je idee, maar... ja precies, dan kan ja, je stem hij, uh, dan op zo'n Forum zo voor of Democratie of VNL... Ja. of wat dan ook, maar niet meer op zo'n grote gevestigde partij. Dat ja, dus is... vooral stem niet strategisch. Nee, stem juist nee. gewoon op wat je zelf qua ja. overtuiging het meest aanspreekt. En als ja. iedereen dat doet, dan worden ook de kleine partijen eventueel uh, maar, groot. Maar exact. Om, om, om, om hier toch nog even op door te gaan, dus kijkt ik nu heel boos aan. <laughs> um, Rutger Bregman die zei na de verkiezing van Trump dat hij de zwaarte van de geschiedenis op zijn maag voelde. Nou, ja, die jongen is 28 hè, dus dat... Uh, yeah. Rutger Bregman is... Dus, Rutger Bechman is gek, die heeft gewoon een hele rare ideeën, maar oké. Okay. Um, hij was er nog bij in 1933. <laughs> Daar ging het stuk over. De 2016 is 1933 van... Uh, oh yeah. ja. Van, van, uh, van, ja, maar ik zou het eerder nu juist uh, vergelijken met 1968. Dus dat er een soort van kentering is in een bepaald uh, wereldbeeld. Het politiek correcte wereldbeeld. wat steeds meer wordt verschoven. Uh, of weggeschoven, eigenlijk. Ja, um, ja. We zijn er nog niet, maar je merkt wel steeds meer dat die onvrede daarover wel boekert. Ja. Nou, maar, maar tegelijkertijd hebben we zien onvrede. En dan krijg je Trump, hè, in het uiterste geval. Wat ook ja. geen oplossing is, denk ik. Maar, maar we zien ont uh, ontevreden, uh, ontevredenheid. Uh, ik moet ook denken aan een citaat dat ik laatst las van. Uh, ik zie ook tendensen die richting een dictatuur gaan neigen. Die, die hele aanval op fake news, ja. censuur, ja. dingen niet meer mogen zeggen in de media. Wat gewoon steeds erger wordt. Kerst, wat je al niet eens meer mag vieren ja. tegenwoordig. De Europese Unie, die alleen maar groter wil worden. echt Op alles wat er gebeurt, is meer Europa is de oplossing. Ja. Um, en vooral een ondemocratisch Europa. Want hè, we moeten vooral niet een referenda willen over EU-onderwerpen zoals... Uh... Nee, nee, dat is een heel gevaarlijke situatie. Maar jij, maar jij ziet de situatie nog niet zo uh, slecht in dat je echt denkt van nou, we gaan met de binnenkort wel, wel, wel eens even heel wat grote problemen krijgen. Uh, ja, dan grote problemen in, in, in die zin van, uh, de, van, van, van protest en onvrede. En, mm -hmm. ja, je zag al, hè, toen met die asielsoeperscentra uh, en, en, en die gemeenteraadsvergaderingen die daarover gingen, dat er ook gewoon letterlijk gevochten werd. Hè, dus dat er al buitenparlementaire ja. Ja. dingen gebeuren, dat zie je wel. Dus da, dat soort opstootjes en zo, dat zou kunnen. Ja. Maar het is niet dat er grootschalige revoluties uh, aan de nou, voorwerking zijn Maar goed, we zien aanslagen in Berlijn. Ik denk dat ja. er nog wel een paar gaan komen de komende weken. Ja. ja. Nee, maar we, we zitten in een explosieve situatie, maar ik denk niet dat het uh, op die manier zal ontploffen. Maar ik bedoel, eigenlijk zou, zou de politie ook gewoon uh, uh, überhaupt ook meer onvrede moeten voorkomen. En gewoon uh, moeten Blast. handelen naar dat er meer democratie komt. Ja. Uh, maar ge goed, gebeurt dat ook? Nou ja, dat zou heel goed kunnen, of niet. En dan komt er meer onvrede. Ja. Uh, maar goed, dus niet tegen stemmen en dan zou dit toch uh, gewoon goed moeten komen. Precies, dus dat is je eindboodschap. Ja. Stem op de juiste partijen ja. om erger te voorkomen. Ja, ja precies. <laughs> ja. Zodat we geen burgeroorlog krijgen uiteindelijk. <laughs> exact. Helemaal nou, goed. We gaan afsluiten. Ja? Bedankt. Ja, bijdrage. heel erg bijdrage. Het was goed. een interessant gesprek. Zoals altijd zeker? duurt het weer veel langer dan je van tevoren. Ja, oh, nee, oh, maar valt het er valt, valt er redelijk mee. We zitten iets over een uur. Dat is, okay. allemaal, dat is allemaal heel netjes. Ja, het uh, voelde echt als 10 minuten. Dus, uh, oh, dat is fijn. Dat is niet verkeerd dan. Ja, nee, heel goed. Uh, dan gaan we afsluiten. We gaan uh, nogmaals onze luisteraars van harte uitnodigen voor onze, ons eerste Batavieren event, namelijk de nieuwjaarsvijf 4 januari woensdagavond vanaf 8 uur in Café American in Amsterdam. En daar kan je dus andere luisteraars en gasten en de presentatoren ontmoeten. Heerlijk. <laughs> dus we gaan, uh, we gaan afsluiten. Leef de Republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen een gun. Greed is good. Tot de volgende week. Hartelijk bedankt voor het luisteren.